God heeft zijn volg toch niet verstoten? Hoeveel mensen denken dat niet? Israël wat afgedaan, zeggen ze dan. Dat is de kerk voor in de gekomen. Vervangingstheologie. Nou, eigenlijk moet de vervangingstheologie vervangen worden. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Laten we er vandaag met Romeinen 11 eens doorheen gaan. Het is een schitterend stuk wat Paulus geschreven heeft. Paulus die zegt in Romeinen 11 vers 1. Ik vraag dan... God heeft zijn volk toch niet verstoten? En zijn antwoord is duidelijk: volstrekt niet. Laat nooit je wijsmaken dat God zijn volk Israël verstoten heeft. Hij is wel van ze gescheiden. Want hij heeft de scheidbrief gegeven omdat ze overspelig was. Maar dat was niet het einde. Van... Want hij had de messias beloofd om via Messias weer terug te komen binnen het verbond van God. Al vanaf het ontstaan van de schepping was al uitgezien op Messias. Dus ook al was Messias nog niet geopenbaard als Yeshua de Messias, heeft het volk altijd geleefd, uitziende naar de Messias die komen zou. Dus ook toen God zijn volk, hoewel hij ze niet verstoot, wel een scheidbrief heeft geschreven. Alleen het is door Gods genade dat er door Yeshua heen, die in wezen de volmaakte weg gewandeld heeft, hij was volkomen rechtvaardig en dat zij die met hem in verbinding raken, ook daardoor de rechtvaardiging van God toegerekend krijgen. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus, maar wij worden door God rechtvaardig verklaard door ons geloof in Yeshua en in zijn volbrachte werk. Nou, ik vraag dan, zegt Paulus, God heeft toch zijn volk niet verstoten? Nee, hij heeft ze niet verstoten. Echt niet waar. Volstrekt niet. Hij zegt, ik ben immers zelf een Israëliet. Ik ben uit het nageslacht van Abraham. En ik ben van de stam van Benjamin. Dus als iemand zich kan beroepen dat hij uit het volk is, dan is het Paulus. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Ook dat woordje gekend is belangrijk. Want kent hij je ook vanwege je getrouwe levenswandel? Anders zou hij zeggen, wie ben je dan? Ja, zijn zeg hij, maar we hebben altijd je Sabbat gevierd, we hebben dit gedaan, we hebben demonen uitgeworpen. En dan zegt de heer, ken je helemaal niet. Dus dan kan je toch nog denken, hij kent me. En toch zegt de heer, ik ken je niet, wetteloze. Maar God heeft zijn volk niet verstoten, wat hij tevoren gekend heeft. Dan zegt Paulus, of weet Gij niet... Wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia als hij Israël bij God aanklaagt. Elia is een man die leeft in een periode dat algeheel afgoderij was. Hemelschrijend. En het was zo erg dat de profeet dacht, nou ik ben alleen nog maar over in Israël. En dan klaagt hij erover bij God. En wat zegt wat dan tegen hem? Er zijn er nog 7000 op het miljoen volk hè. Dus 7000, zegt hij, die de knie voor de baal niet gebogen hebben. Heren, zegt de profeet, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren hebben ze omvergehaald en ik, Elia, ben alleen overgebleven, en mij staan ze ook nog naar het leven. Door wie werd hij ook weer achtervolgd, Elia? Door dat verschrikkelijke wijf, Izebel. Dat is, dat is die vrouw die uit het raam gekiept hebben. En met een paard eroverheen gerost hebben. Door de hond is ze opgegeten, want de andere morgen was er niks meer te vinden van de. Dat is nog eens een keertje ruig. Het is wel heftig hoe ze met zo iemand om zijn gegaan, hè, In die periode. Nou is dat voor ons natuurlijk geen voorbeeld, want wij mogen dat niet nadoen, hè. Paulus die zegt verder. Maar wat zegt dan de Godspraak tegen Elia? Ik heb mij, zegt Abba Jawe, 7000 man doen overblijven die hun knie voor de Baal niet hebben gebogen. Ik zou haast zeggen, als wij Rome volgen, in hun aanbidding, dan buigen we voor Baal. Want als er één dienst is die afgoderij is, die door Rome is ingevoerd, dan is het precies wat de Roomse kerk doet met hun hele priesterheerschappij. En het is goed dat je uit Rome bent weggetrokken. En het is goed dat je uit de Reformatie bent weggetrokken. Want ook al zegt de Reformatie en het Protestantisme: wij protesteren tegen Rome. Ze gaan verder in hun zvelden, zondagviering, kerstfeestviering, pasenviering. Dus ze doen precies wat Rome geleerd heeft. Dus het zijn nog gewoon protesterende katholieken. Ze dienen dezelfde zogenaamde drie enige God, bestaande uit drie personen. Terwijl de Bijbel er helemaal niet over spreekt, want we hebben maar één God: één. En God, de enige. Buiten hem is er geen God. Maar ze hebben dus hun knie voor de baal al niet gebogen. Wij doen dat ook niet. Want we hebben ons gezegd, we trekken ons terug uit Rome en uit het protestantisme. En we gaan de weg volgen. Zoals altijd het volk van God de weg gekozen heeft. Door het vieren van de Sabbat en alles wat God in zijn Torah leert. Nou zegt hij ook daar, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd. En plaats het maar over naar onze tijd. Een overblijfsel gelaten Naar de verkiezing der genade. Deven je daar je naam in te vullen? Ook wij behoren tot het overblijfsel. En het is puur naar de verkiezing van Gods genade. Want verdiend hebben we niet. Ga nou eens tegen God zeggen. Ja, maar ik heb toch wel verdiend. Ik ben toch wel hier goed geweest en daar. Echt niet waar. Alleen al het feit dat we gehoorzaam mogen zijn. Dan doen we nog niks meer als God gewoon van je vraagt. Wees nou gehoorzaam in de wegen waarvan ik gezegde. Dat is de weg. Die we wandelen in het Koninkrijk van God. Daar verdien je niks mee, maar je hoort door genade bij dit overblijfsel van God. Er is dus in de tegenwoordige tijd, ook in Alblasserdam, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer omdat we het zo goed gedaan hebben. Of zit er één rechtvaardige in ons midden? Zijn er wel gerechtvaardigden in ons midden? Als je het verschil begrijpt, is het oké. Okay. Niemand is rechtvaardig, zei Paulus tot niet één toe. Maar door ons geloof en verbondenheid met Yeshua ziet God de Vader ons in zijn Zoon. En hij verklaart ons daarmee behorende tot de rechtvaardigen. Ook al zitten er in ons nog vele gebreken. Want anders zou genade geen genade meer zijn als God ons genade geeft. En dan moet je toch nog iets doen hè, om het te verdienen, dat gaat niet. Wat dan, zegt Paulus met een vraagteken... ...hetgeen dan Israël najaagt... ...dat heeft het niet verkregen. Weet u wat Israël heeft nagejaagd? Ja, puur door de werken. Zij, zij vonden zichzelf een rechtvaardig volk. Ze waren hoog verheven boven de anderen. Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Ze dachten dus rechtvaardige en gerechtigheid na te jagen... ...door goed te doen... Met alle goede bedoelingen, maar daar hebben ze geen rechtvaardigheid door verkregen. Nee. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En dat is nou precies dat deel wat het uit de genade van God verwacht. De overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat... God gaf hun een geest van diepe slaap. Zij die hadden gedacht tot ze door hun goede werken aanzien zouden verwerven bij God. God die, nou je zou bijna zeggen, hij ziet ze niet eens... Het is onmogelijk. Hè? God gaf hun eigenlijk een geest van diepe slaap. Nou hij, als je nou denkt dat je het zo moet doen... ...ik zal een sluier over jullie heen leggen. Ik zeg wel eens over Israël ligt een sluier... ...dat ze zien de genade van God niet. En over de christenen ligt een sluier... ...want ze zien de Torah van God niet. En beide, zowel de Jood als de Heiden... ...die tot geloof gekomen is, hebben beide een sluier. En daar komt nog een overblijfsel uit... En dat heet dan naar de verkiezing van Gods genade, die het allebei ziet. En in vreugde en blijdschap die weg gaat wandelen. Nou, dat is de weg die wij met elkaar moeten vinden. Dat je zegt, het is een vreugde om voor Gods aangezicht zo te wandelen. God gaf hun een geest van diepe slaap: ogen om niet te zien, en oren om niet te horen. Tot de dag van heden. En het is nog niet over. Het zal pas overgegaan als Messias komt en ons allemaal de ogen opent. David die zegt in profetisch woord... ...hun tafel worden hun tot een strik en een net en tot een aanstoot en een vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden. Moet je nagaan, dat zegt een Israëliet. Heb je ooit wel eens zo gebeden voor je broer en je zus... Laten hun ogen verduisterd worden zodat ze niet zien en hun rug voorgoed zich krommen. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je zo voor je broer of je zus gebeden hebt? Nee, hè? Ik vraag dan, zegt Paulus nog een keer: zij zijn toch niet zo gestruikeld. als je zulk gedrag openbaart? Vader, ze zijn toch niet zo gestruikeld. dat ze wel vallen moesten? Vraagteken. Zou God het dan aan hun gegeven hebben, dat ze het zo fout gingen doen, dat ze wel vallen moesten? Want dan is het nog uit de hand van God. Nee, natuurlijk niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. Door hun val, want dat is de andere kant daarvan, is wel het heil tot de heidenen gekomen. Om hen, dat is Israël, tot jaloersheid op te wekken. Dus Israël die het zo had gezocht in de werken, maar daar dus niet kon verkrijgen, omdat ze ook een zondige natuur hebben... Hebben dus niet verkregen wat ze verwachten. Maar God heeft het aan de heidenen overgedragen. Omdat zij het zouden verkrijgen. En tot ze dan het Joodse volk tot een jaloersheid zouden verwekken. Wat denk u, is dat geslaagd, die operatie? Nee hè? Zijn de christenen zo uitdagend en zo tot jaloersheid verwekkend. Dat de joden zullen zeggen, oh, wij willen christen worden. Het is ook niet de bedoeling dat een jood christen wordt, he? of wel? Nee, he? niet zoals de christelijke kerk is. Het is wel het doel dat ook de jood aanvaardt dat Yeshua de christus is, de Messias. He? Het is in wezen ook hun messias. De messias of de christus die de christenen aanbidden is voor de jood een walging. Want ze zeggen dat Yeshua is een deel van de goddelijke drie-eenheid. Nou, die bestaat al helemaal niet. En daarmee zeggen ze dat Yeshua, de Messias, is God. Dat zal een Jood die snapt hoe de Torah functioneert nooit aanvaarden. Dus in wezen is het christelijk geloof afgedaan voor elke Jood. Het blijft ook voor de christen dat hij God moet aanbidden. Maar velen aanbidden Jezus Christus als God. En dat is een verkeerde lijn. Hoe vroeg ik me af van hoe zit het dan met aanbidding? Ik zou je een andere vraag stellen. Weet je wat aanbidden betekent? Nee. Ja, Prijzen? Eh... Prijzen? Nee, prijzen en eer, dat is lofprijzen. Maar dat is niet aanbidden. Het woord aanbidden betekent neerbuigen. Eigenlijk met je neus op de grond buigen voor de majesteit van de Heer. Dus als nou God zijn zoon stuurt, zijn afgevaardigde, dan komt hij namens God. Zou je niet buigen voor hè? en hem geven die God toekomt. Dus als de koning Willem-Alexander zijn afgezand stuurt hier naar de gemeente. Hè? Vorige keer hadden we hier de burgemeester bijvoorbeeld. Nou, die behand... we gaan die voor buigen, maar in die tijd bogen ze wel, want ze gaven hem eer. Wij hebben de burgemeester ook de eer gegeven die hem toekomt, want we hebben hem als burgemeester, afgezand van de koning, welkom geheten. Ja, eigenlijk buig je dan voor de waardigheid die die bekleedt. Aanbidden is buigen. Het andere is lofprijzen. Dat is de, in de naam van de God verheerlijken. Dat is het verschil. Veel mensen binnen pinkjes zeggen we gaan lekker aan bidden en dan gaan ze met de hand omhoog aan bidden. Dat is geen aan bidden, dat is lofprijzen. Als we gaan bidden, dan bidden we tot de vader. En we doen het dan in de naam van Yeshua, omdat hij de volkomen rechtvaardig is die eigenlijk alle beloften van God waardig was om te ontvangen. Zeg vader eigenlijk zijn we niet waardig, want we hebben toch nog foute dingen in ons leven. Dit is niet goed en dat is niet goed, maar toch we bidden het in zijn naam. Dat is niet omdat je dan nou, oh, maar dan kan ik het wel krijgen. Nee, dat is gewoon eergeven aan onze Heer Yeshua. Als we buigen voor het woord van Yeshua, want daar gaat het buigen voor. We buigen voor zijn woord, want hij spreekt het woord van zijn vader. We nemen het woord van Yeshua letterlijk, want hij zegt, wat ik zeg, zeg ik niet, zegt hij. Maar dat heeft mijn vader gezegd. Dus het woord van Yeshua is het woord van de vader. En daar buigen we voor. Ik vraag dan, zijn zij toch niet zo gestruikeld... Dat ze wel vallen moesten tot hun val gaan zetten. Nee, echt niet waar. Volstrekt niet. Maar door hun val van Israël is wel het heil tot de heidenen gekomen. Zij hebben het eigenlijk afgewezen door hun intense goddeloze levensstijl. En God heeft gezegd: Ik breng het naar de heidenen toe. Die zullen horen. Om hen, het Joodse volk, tot naijver op te wekken. Nou, ik vraag me af of het Joodse volk tot na opgewekt wordt door wat de christenen tot stand brengen. Echt niet waar. Betekent nou het Israëls val de rijkdom voor de wereld, want dat is zo, en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Ja. Hoeveel te meer hun volheid? Dus als dadelijk Israël weer teruggebracht wordt op de plaats van aanbidding? Ja, dat is leven uit de doden. God die heeft het gezegd dat hij ze terug zal brengen. Hoe dat gaat, een bijzondere weg zal dat zijn. Romeinen zegt duidelijk, Paulus, ik spreek tot u hoor, heidenen. Wij zijn nog steeds heidenen die uit de volk gekomen. Maar we zijn wel het volk van God geworden. Hè? We zijn toch gedoopt in de dood van Christus en opgestaan in een nieuw leven? We zijn volgens de Bijbel het lichaam van Christus op aarde er is wel degelijk een zaak veranderd. Ik spreek tot u heidenen of zij die uit de heidenen komen. Juist omdat ik apostel van de heidenen ben, zegt Paulus. acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Wat is de bediening en de heerlijkheid van Paulus' bediening? Dat ik zo mogelijk de naijver, de jaloezie van mijn vlees en bloed, dat is het Joodse volk, mocht opwekken en enige uit hen behouden. Het blijkt dus dat Paulus van mening is. als een jood tot geloof komt dat Yeshua messias is. tot daarin zijn behoudenis ligt. Dat wil niet zeggen dat het Joodse volk is afgedaan voor God. Maar het feit dat we met messias verbonden zijn. geeft ons een bijzondere positie. Eigenlijk is Israël natuurlijk altijd al een messiasbeleidend volk geweest. Want Israël heeft altijd uitgezien naar messias, alleen toen die kwam. ...hebben ze hem niet aanvaard. Dus er moet nou een andere dag komen... ...dat ook gans Israël hem zal aanvaarden. Daar kijken we ook naar uit. Want indien nou hun verwerping van Israël... ...het is duidelijk, hè... ...God heeft Israël verworpen. Als nou hun verwerping de verzoening van de wereld is... ...wat zal dan hun aanneming anders wezen... ...dan levende uit de doden dus als Israël weer wordt aangenomen door het aanvaarden van Messias die dacht die gaat komen wij snappen het nog niet hoe het allemaal moet maar als God dadelijk de ogen gaat openen van Israël dan zullen we toch één gigantisch volk hebben wat Yeshua aanvaarden zal en hem zal toejuichen nou zijn de eerstelingen heilig dan is het deeg heilig is de wortel heilig zegt Paulus dan zijn het ook de takken Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn. Wie waren de takken ook alweer? Dat waren de stammen van Israël. Wij zijn er tussengeplant En wij krijgen deel aan dezelfde boom en aan dezelfde wortel en aan dezelfde sappen. Maar zegt hij, als nou enkele van de takken weggebroken zijn. En gij als wilde lood daar tussengeënt zijt. En aan de saprijke wortel. Wat is nou de saprijke wortel? Het woord wat God gesproken heeft. Een Torah die hij gegeven heeft aan zijn volk. Dat is de basis van het verbond. Dus op grond van het verbond is dat volle krachtig. Alleen ze hebben het verbond overboord gegooid door in goddeloosheid te leven. Indien u enkele van de takken weggebroken zijn en jullie als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen van Gods tora en van zijn woord... Beroem je dan niet tegen de takken, tegen het volk van God. Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Want als wij nou daartussen geplant zijn, hoe kunnen we dan op die andere takken gaan mopperen, die afgebroken zijn. En zeggen, kijk, jullie zijn afgebroken, je hebt afgedaan. Echt niet waar. God heeft een plan waardoor die ze weer wederom zal inenten en het zal één volk zijn. De tekst was nog steeds, God heeft zijn volk toch niet verstoten? God heeft zijn volk niet verstoten, hij heeft alleen een echtscheidingsbrief gegeven. Maar niet met het doel om nooit meer terug te komen, want God had een plan om de Messias heen, zijn volk weer tot eenheid te brengen. Nou, jullie zullen dan zeggen, ja, er zijn takken weggebroken. Opdat ik als lood geënt zou worden. Dus de Joodse takken zijn afgebroken. En de heidense tak is erin geënt. Zeggen de hè, staat het toch? Gij zult dan zeggen. Want hij spreekt tegen de gemeente in Rome. Er zijn takken weggebroken. Dat is het volk van God. Opdat ik die uit de heidenen komt. Als lood geënt zou worden. Oké. Okay, zegt hij. Goed. Goed. Goed. Vers 20. Zij zijn om een ongeloof weggebroken. Dus er is een verschil of je gelooft of niet gelooft. Iemand die gelooft komt tot gehoorzaamheid. Iemand die het niet helemaal gelooft of gewoon niet gelooft zal ongehoorzaam worden. He, waarvoor ik op sabbat over gehad, over de gehoorzaamheid die tot het leven leidt en tot het heil. Ze zijn onder ongeloof weggebroken en weggebroken is weggebroken hè. Alleen in Ente is weer op de boom teruggezet worden. Gij die uit de heidenen komt, staat door het geloof. Wees alsjeblieft niet hoogmoedig mensen, maar vrees. Vind je het woord vrees eng of niet? Is vrees eng? In het Grieks is het phobos. En phobos komt van fobie. De fobie is toch een beetje eng, dus de angst. Dus het woord vrees is niet echt verkeerd. Want je moet echt vrezen als je van de weg van God afdwaalt. Ja, hoe ver ga je afdwalen? Waar is het point van no return? Iemand die afgeleid moet vrezen. En dat is een eerlijke vrees. Gij staat door geloof, maar wees niet hoogmoedig broeders, maar vrees. Er staat zelfs een uitroepteken achter. Zeg het met stemverheffing. Want indien dat is een voorwaarde, God de natuurlijke takken, het Joodse volk niet gespaard heeft hij zal u die uit de Heidenen ingeënt is ook niet sparen kijk dat klinkt nou weer eng natuurlijk we zijn niet zomaar gered om te zeggen oh ik geloof in Jezus ja dat doet de duivel ook maar die wordt niet gered daardoor je kan wel zeggen ik geloof in Jezus ik ben gered maar dat is pure onzin als je werkelijk in hem gelooft dan zul je ook zijn navolger zijn en je zult tot een Torah getrouwe levensstijl komen Terwijl het wonderlijk in het christendom is. Ja, ze geloven in Jezus en zeggen ik ben gered. En ze kunnen rustig Gods geboden overtreden. Gaat niet. Indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, het Joodse volk, zal hij ook u die uit de heidenen ingeënt is, ook niet sparen. Hij kijkt dus wel degelijk je gehoorzame levenswandel. Let dan op de goede tierenheid van God en op zijn gestrengheid. Dus God is goede tieren en hij is gestreng. Er zijn, geloof ik, vijf elementen. God is barmhartig, genadig, goede tieren, trouw en rechtvaardig, gaarne vergevend. Let nou op de goede tierenheid Gods, maar ook zijn gestrengheid. Want God kan niet door de vingers zien tot we toch marchanderen. Hij zegt over de gevallenen is daar gestrengheid. Maar over u, broeders en zusters, die in Christus zijn, is de goede tierenheid van God... Indien gij bij de goede tierenheid blijft, dat betekent gewoon dat je in gehoorzaamheid blijft. En in de vreugde van de gehoorzaamheid. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Dus we kunnen wel makkelijk zeggen, ja dat Joodse volk is de tak is afgebroken vanwege hun, uh, hun levensstijl. Maar we kunnen het wel makkelijk zeggen, maar het geldt voor ons exact hetzelfde. Als wij in het geloof en gehoorzaamheid niet blijven, dan zullen we op dezelfde wijze weggekapt worden. Ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, dan nou komen we weer terug op het Joodse volk, opnieuw worden geënt. God is immers bij machten hen opnieuw te enten. Dus een Jood die tot inkeer komt, wordt zo weer ingeënt. En hij zal weer opnieuw tot vreugde komen. Want indien, de komt u weer met een voorwaarde... ...gij, broeder en zuster uit de heidenen... ...uit de wilde olijf... ...waartoe gij van uw natuur behoort... ...daar zijn we weggekapt... ...en u bent tegen uw natuur... ...op de edel olijf geënt, Israël... ...hoeveel te meer zullen deze... ...die oorspronkelijk tot de olijfboom horen... ...naar hun natuur... ...op hun eigen olijf geënt worden? Dat zal toch een vreugde zijn... Als Gods volk wat afgedwaald is, weer teruggeënt wordt op die boom. Ik denk dat dat was echt is. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik je niet onkundig laten over dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Er is een tijdelijke verharding over Israël. Maar God die kent de zijne. Op alle plaatsen, zelfs waar ze leven nog in onhoorzaamheid. Want er is een taak die God heeft weggelegd voor zichzelf, dat hij zijn volk weer terug zal halen. Ik denk tegen alle verwachtingen in, want hij heeft een verbond met het volk. En waarom? Omdat ze zo goed zijn? Nee, hij heeft een verbond met het volk over Abraham, Isaac en Jacob. Omdat God ze lief heeft en ook ze nageslacht. Een wonderlijke ervaring. Als dat gebeurt, zal dus gans Israël behouden worden. Wat betekent Israël ook alweer? Strijden met God en overwinnen. Dus de strijd die wij met God voeren, dat gaat over zijn geboden. Uiteindelijk zullen we buigen en zijn geboden gaan doen. Strijden we met God. Dus zij die met God strijden en uiteindelijk voor hem buigen, dat zijn de overwinnaars. Daar gaat het over. Aldus zal gans Israël behouden worden. Durf je te zeggen, ik behoor tot Israël? Ja, natuurlijk. Tot wat anders. Want met wie heeft God een verbond? Israël komt van Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob krijgt de naam Israël. Ook wij hebben dezelfde strijd moeten rechtstrijden. En we behoren tot Israël. Strijden met God en overwinnen. Dan zegt hij, de verlosser zal uit Sion komen. En dan zal de goddeloosheid van Jacob worden afgewend. Wij behoren tot Israël, tot Jacob. Dus er komt dadelijk een dag, de verlosser komt uit Sion, onze Heer Yeshua komt terug. En hij zal de goddeloosheden van Jacob, van Israël, afwenden. En dit is mijn verbond, let op, met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Dat is een verbond. Hij zegt: Er komt een dag, dan zal ik van Israël de zonde wegnemen. Ik denk dat dat verbazingwekkend is. Dat ik zeg, hoe is het goed mogelijk? Hoe vaak zijn wij al niet grootgebracht met, met hel en verdoemenis. Dat we angst hebben God te ontmoeten. Oh, weet je en dat is goed dat je die angst hebt. Dat zou je waarschijnlijk ook wel tot inkeer leiden. Dus je, nou, Ik ga nou stoppen met de zonde. Ik ga nou een Godvrezend leven leiden. Eén ding is duidelijk. Dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie. Vijanden om wil, heidenen. Wat is ook weer het Evangelie? Wat betekent Evangelie ook weer? Leidende boodschap. Maar wij horen alleen maar het woord Evangelie. Als de Bijbel spreekt over Evangelie. dan spreekt hij over het Evangelie van het Koninkrijk. En dat vergeten we. Ja? Wij hebben het over het Evangelie van Jezus Christus. En wat denken de christenen? Oh, we moeten geloven dat Jezus de Christus is, dan zijn we gered. Maar het is een leugen. Het evangelie van Jezus Christus, let goed op, is het koninkrijk van God. Dus als Yeshua de zaal binnen zou lopen en hij zou het evangelie verkondigen, dan heeft hij het over het koninkrijk van God. Bekeer je en kom tot het koninkrijk van God. En de christenen denken, oh we geloven dat Jezus de Christus is, ik ben gered. Het is een leugen van Rome en van het protestantisme en van de evangelische kerken. Het klopt niet. Zij zijn naar het evangelie, dat is het evangelie van het koninkrijk van God, vijanden om uwentwil wil. Het Joodse volk. Maar naar de verkiezing van het Joodse volk zijn zij de geliefde om de vaderen wil. Dus zelfs een Jood die in de wereld verdwaald is geraakt, behoort nog steeds tot de geliefde van God. Als je denkt van, ha, daar heb ik een Jood, die kan ik... Eh... Echt waar, je raakt een geliefde van God aan. Of die nou gehoorzaam is of niet, dat is een zaak die het tegenover God heeft te, te verantwoorden. Maar raakt een jood niet aan. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk. De genadegave die God aan Israël gegeven heeft, omwille van hun vaderen, omdat God ze lief heeft, die is onberouwelijk voor God. En de roeping van God is onberouwelijk. God hebt er geen spijt van, want evenals gij broeders en zusters heidenen eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun Israëls ongehoorzaamheid, want Israël was ongehoorzaam en God heeft ze even geparkeerd en die heeft het heil naar de heidenen gestuurd, opdat zij door geloof toegevoegd zouden worden. Maar er komt een moment, dan zullen beide tot God gebracht worden. Zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de door u betoonde ontferming, heidenen, ook zij het Joodse volk thans ontferming zouden ontvangen. Nou, als er iets fout gaat in de wereld, dan is het wel de ontferming van de wereld naar de Joden. Joden worden gehaat. Ja? Eigenlijk zouden ze door de christenen geliefd moeten zijn. He, dat als je iemand moet inpakken om hem te helpen voor het kwaad wat hem aangedaan wordt, dan zouden het juist de joden moeten zijn. Zeg, kom hier, hier heb je veiligheid. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Wie zijn nou die allen? Dat zijn zowel de heidenen die tot geloof komen als de joden die tot geloof zijn gekomen en in gehoorzaamheid wandelen. Hij ontfermt zich over beide die tot gehoorzaamheid gekomen zijn. Om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zegt Paulus. Van wijsheid en van kennis Gods. Dat is ook een mooie, vind je niet? Wat is wijsheid? Dat is gewoon het kennen van God. Niet zomaar als een kennis. Ja, kennen wel als je het in de hemel gelooft, weet je wel. Zo. Nee. God kennen, dat heeft te maken met relatie. God kennen is zijn woord kennen en daar voorkomen aan overgeven. Oh, dat is de regels binnen het Koninkrijk van God. Oh, nou naar nou die regel ga ik wandelen. Ze zullen zien tot ik deel heb aan het Koninkrijk van God. Wijsheid en kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen. Hoe onnaarspeurlijk zijn zijn wegen. Wij zitten ons nog elke Shabbat te verdiepen daarover. We lezen door de week heen het woord van God. Elke keer verbazen we ons over zijn grote genade. Wie heeft nou de zin van Yahweh gekend? een vraagteken achter, hè? Wie is hem tot raadsman geweest? Toch helemaal niemand? Nee, hè? Of wie heeft hem... God eerst wat gegeven tot God denk. ja, nou ben ik wel verplicht om hem wat terug te geven. Nee, dan zou het geen genade zijn. Wie heeft nou God eerst iets gegeven waardoor hij vergoeding ontvangen moet? Toen zeggen God, ik heb tot dit aan u gegeven. Nou wordt het toch wel eens tijd dat ik van u hè, ook wat terugkrijg. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij heeft allemaal te maken met God. Uit hem zijn alle dingen, want God die sprak en het was er. Door hem, door God zijn alle dingen. En alles wat hij geschapen heeft, is ook weer tot hem. God die schept iets, zelfs de mens naar zijn beeld, opdat hij weer in een volkomen aanbidding tegenover God leeft. Dus God heeft alles gemaakt. Alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid, tijden der tijden, enzovoort. God heeft zijn volk, broeder en zuster, niet verstoten. Het is wel zo mooi dat wij bij dat volk zijn ingeënt. En ook wij worden door God niet verstoten. Zelfs dan heb je een heel lastig en moeilijk leven. Tot je denkt, nou als God nu naar me kijkt dan zal hij me wel verstoten. Echt niet ja. waar. We zijn het lichaam van Messias Jeshua. God heeft ons lief. God heeft zijn volk niet verstoten. Hij heeft ook u niet verstoten. Hoewel we langs alle kanten misschien gebrekkig zijn. Nou, mogen u dat uh, tot vreugde zijn in deze nieuwe maand. God is tof. Amen.